Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Volgens actiegroep Dollemina hebben deelnemers aan de actie Wij eisen de nacht op te maken gehad met seksuele intimidatie. nacht liepen mensen op 19 plaatsen een mars om aandacht te vragen voor onveiligheid voor vrouwen. Uit 9 plaatsen komen meldingen over incidenten. Volgens de Dollemina's waren er mannen die vrouwen nafloten... bedreigden en in de billen knepen. In Leiden werd de stoet uitgejoeld en werd er een ei gegooid. De Dolomina's roepen deelnemers die zijn lastiggevallen op om zich te melden. Leen Bakker en Quantum zitten in de financiële problemen. Dat bevestigt de ondernemer die is ingezet om de woonwinkels te redden. Of er winkels gaan verdwijnen en mensen ontslagen gaan worden wil hij nog niet zeggen. Quantum en Leen Bakker hebben samen zo'n 300 winkels en 2400 medewerkers. De namen voor het nieuwe stormseizoen zijn bekendgemaakt. Met de herfst die eraan komt kunnen we ook weer stormen verwachten. En sinds een paar jaar krijgen die namen. Die worden bepaald door de weerdiensten van Nederland, Ierland en Groot-Brittannië. De eerste storm die overtrekt krijgt de naam Amy. Daarna volgen Bram, Chandra en Dave. In totaal zijn er 21 namen bedacht. En Lieke Martens hangt haar voetbalschoenen aan de wilgen. De ex-international en speelster van Barcelona en PSG is dit jaar moeder geworden en wil zich richten op haar gezin. Ze zou alleen doorgaan met voetballen als dat in het perfecte plaatje zou passen. Dat zit er dus niet in. Voetbalcommentator Frank Wielaar noemt Martens dus een icoon voor het Nederlandse voetbal. Zij was het gezicht van het EK voetballen in 2017: dat Nederland ja, totaal onverwacht won. En uh, werd wereldvoetballer van het jaar. Ging bij Barcelona voetballen. De grootste uh, vrouwenvoetbalclub uh, in de wereld ook op dat moment. En zij was het gezicht van die club. In die zin zou je kunnen zeggen dat ze op haar manier in het vrouwenvoetbal uh, en de fase waarin het vrouwenvoetbal op dit moment zit misschien wel de Johan Cruijff van het vrouwenvoetbal genoemd zou mogen worden. Het nog het weer. Op de meeste plekken droog. In het zuidwesten het meeste zon. In het noorden kan een bui vallen bij 21 tot 24 graden. Morgen ook zo goed als droog bij een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Weet werd het even na drie uur op uh, deze kwalificatiedag. Want de kwalificatie van de Formule 1 is uh, zojuist uh, gestart. Hier op het circuit, anderhalve kilometer ongeveer uh, van ons hemels uh, Hemelsbreed uh, gebeurt het allemaal, uh, Richard. En is het een Orange Army uh, daar. Uh, geweldig, al die mensen die genieten van alles wat er vandaag al gebeurd is. En op dit moment gebeurt op de baan... en wat er gebeurt op de baan is dat we in Q1 zitten... En mag ze stappen op dit moment de snelste tijd even staan? En daar houden wij van. Ja. En uh, 1, 9 uh, nog iets. Ik heb de tijd even niet voor me, maar uh, 1-9 en een klein beetje. Terwijl we ook zien dat uh, Lance Stroll net van de baan afvliegt. Dus het kan uh, zo uh, echt wel een rode vlag gaan worden. Nou, ja. meer daarover uh, in dit uur. En uiteraard ook met uh, oh. onze pitreporter reporter hey. Lawson. Hij komt eruit. Ja, er valt van alles zoals zijn auto. Maar hij rijdt gewoon weg. Hij komt eruit. <laughs> nou, geweldig. We houden het in de gaten. Wat gaan we nog meer allemaal doen, uh, Richard? Uh, nou, we gaan uh, twee keer Randall bellen. Uh, na Q1 en na Q2. Dan hebben we natuurlijk nog de evenementenagenda. En uh, omdat uh, Rendel over het algemeen wat langer verstopt is... hebben we dat even daarbij gelaten in uh, dit uur. Het volgende uur gaan we nog een keer naar Rendel bellen voor uh, Q3. En uh, we gaan nog weer bellen met het circuit opnieuw naar Marjolein... om te kijken hoe het was bij de kwalificaties. Dan hebben we natuurlijk nog het dier van de week. En als laatste hebben we een interview... met de eigenaar van Boekhandel Blokker, Arno Koek... En uh, nou dat gaan we gaan het hebben over verschillende boeken van de Autosport. Ja, die uh, boekhandel bestaat al heel veel jaren. En uh, Arno weet uh, precies uh, welke raceboeken er allemaal uitgekomen zijn. En die ook in zijn zaak uh, gehad heeft, natuurlijk. Dus uh, dat is best leuk om uh, op deze racedag uh, daarover te praten. Nou, Max, dus uh, de snelste met 19754 als uh, rondetijd uh, hier op uh, Zandvoort. Ik zie net dat uh, Norris uh, dat uh, verbetert. Die gaat er net uh, onderdoor. Maar het blijft spannend. Oh, maar we zitten, zitten, zitten pas op uh, Q1 natuurlijk. St -stra Straks meer erover hoor. Dus uh, ja. maar we houden het in de gaten. Lekkere muziek oh, ook. Hè? We dachten van deze The Summer Breeze. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Sunrise peeking through the palm trees. Feel the Come on, catch that breeze Sandy toes and a laid-back smile We're living life, feeling good for a while Flip-flops on, we're cruising real slow Ocean waves putting on a show and Grab a drink, let the music flow Summer days, that's how we, we roll Oh, summer vibes on the beach tonight Feel the rhythm, everything's alright Dancing barefoot under the stars we're waves, we're living free Come along, come along, just you and me oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Sun-kissed in a golden hue Beach bonfire, just me and you Laughter rings as the ocean sings Friends in good times, that's the joy it brings Barbecue sizzling, the smell in the air. As the sun sets, we ain't gotta care. Drifting thoughts with the tides embracing this paradise, we found our place. Oh, summer vibes on the beach tonight. Feel the rhythm, everything's alright. Dancing barefoot under the stars with the reggae. come along just you Nog een paar minuten in de kwalificatie en daarover zometeen meer als we Rendel Lawson gaan bellen. Zeker uit de jaren 80 hier op de Zandvoorts Radio. Race Day, kwalificatiedag op het circuit Zandvoorts. En je de Roosters van Heywood. We gaan naar onze reporter. Nee, het is nog geen kwart over vier. Maar wel heel belangrijk natuurlijk de kwalificatie op het circuit van Zandvoorts. Dus vandaar dat we Rindel even bereid hebben gevonden om tussendoor ook in de uitzending te komen. Goedemiddag Rindel. Ja. Hey, goedemiddag, goedemiddag. Wat een, wat een weertje, hè? Gaat het goed, hè? Dat... Ja, nou ja, het hele weekend zou de regen zijn, maar uh, ja, het valt allemaal reuze mee, hè? Uh, het valt allemaal reuze mee. En uh, ja, we zijn nog even heel erg druk bezig met de Q1. Maar nu laat, uh, ja, de laatste mensen nog tijd aan het verbeteren zijn. Ik dacht even dat de cenode eruit zou liggen, maar die gaat net naar 12 toe. Dus uh, het is allemaal toch gewoon weer heel erg spannend, zullen we zeggen. Ja, jongens, een hulkenberg gaat hier het redden. Ik vraag het me af. Nee, die blijft staan op die 17e plek. Dus uh, ja, de finishwagen is gevallen en dan gaan er toch wel weer een paar uh, heel zachterijnen zijn, zullen we maar zeggen. Ja, dat denk ik ook. Uh, als ik de, de namen zo bekijk, Hulkenberg bijvoorbeeld, hè, dat, uh, yeah. ja, ja, daar hadden we toch wel uh, wat meer uh, van verwacht. Ja, zeker als nou natuurlijk op een vijfde plek zit, maar ja jongens ook een Alcon en ja, het stroomt dan weer, weer in die gringbakken. Ja, die, ja, die, ja, die, ja, maar, ja, ja, Maar als ik daar toch monteur voor was, nou, ik, ik gooi je de luiken dicht zeggen zeg, jij ja, moet het mezelf maken allemaal. Zeker ja. weten dat het is wel een leuk team. Uh, <laughs> ik zag, uh, gisteren was ik op het circuit uh, natuurlijk, en ik zag ja. heel veel van die groenachtige mensen lopen. Ik denk, er zijn best heel veel aanhangers van Esther uh, Martin. Ja, maar het is toch ook een prachtig team. Hè? Jongens, de eerste maken ze prachtige auto's. Dus dat is natuurlijk ook wel mooi. En uh, ja, met Alonso erbij, uh, die, die, die heeft natuurlijk zoveel volgers. Alonso is zo geliefd. Ja, dat, uh, dat is prachtig. Maar ja, Strol, jongens, het is nu toch wel een beetje klaar, hoor. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik had eerlijk zelf had ik verwacht dat hij na nou de dus zomerstop niet meer terug zou komen. Dat ze zouden zeggen, nou, uh, papa toch een keer zou zeggen, nou, zo ga jij mijn paard rijden of ga je iets anders doen. Ja, ja, ja. Uh, of, bil of biljart, hè. Maar, uh, nou nee, ja, hij mag toch weer instappen. En hij maakt tot nu toe, dit weekend, één grote puinhoop van. Blaar. Ja, nou ja, pa Strol die probeert uh, nog een beetje de familieruzie te beperken, denk ik. Uh. <laughs> Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij rustige kerst wil hebben. Ja, ja, daar, ja. ja. Maar ja, met zo'n zo doe... rijden lukt dat natuurlijk niet. hè? Daar word je wel een nee. beetje zenuwachtig van, uh, zeg maar. Nee, want uh, het blijkt wel. Die auto kan dat dus wel. hè? Want ze zitten er toch even bij met tijden. En Strol kan ook gekke dingen doen. Hè? Die kan ook op een gegeven moment zo'n ding opeens op een derde, vierde plek zetten. Uh, in het hele verhaal. Maar ja, dit is toch wel wat ik denk. Wat is er zo met die jongen aan de hand? Wat heeft hij uh, van de zomer die drie weken zitten doen? Maar uh, geen goede dingen. Wat daarmee ophouden? Nee, zeker niet. Nou ja, de top uh, vier. Dat uh, verbaast ons uh, allemaal niks, uh, de namen die erin staan. Althans, voor Max de op een vierde plek. Dat is helemaal niet zo verkeerd als je naar de eerste twee vrije trainingen en de derde ook zojuist gekeken hebt. Nou, maar heel eerlijk, ons spookje is er ook weer, hè, Russel. Bedoel, uh, die zit er dan opeens ook gewoon weer bij. En uh, die zei, ja, een spookje, die zie je eigenlijk het hele weekend niet dat opeens staat hij er. Ja, altijd. Die moet je in de gaten houden. Die moet je gewoon in de gaten houden, want eigenlijk gewoon die vrije trainingen van Russel zijn allemaal niet zo heel erg best geweest. En uh, want die, die heeft er wat meegemaakt in die pitstraat hè, de afgelopen twee dagen. Ja, de pitstraat, dat is uh, niet zijn weggetje, zeg maar. Nee, niet zijn weggetje. Het team heeft ook een straf gekregen net, heb ik gehoord. 7,500 euro omdat ze hem niet gewaarschuwd hadden. Uh, ja, jongens, het is, uh, ik, ik vind het wel wat hoor, dit, uh, dit, uh, dit hele verhaal. Dus, maar hij staat er toch gewoon weer op de derde plek. Ja, ja. Nou, maxima, uh, maar gewoon maximaal. En ik heb nu even de tijden kwijt, want ik, ik heb ze niet voor mijn neus. Maar uh, ja, gewoon uh, dan, door de Tsunoda toch gelukkig, maar gewoon niet uh, door Q1-1, want dat ging anders niet goed. Hè? Nee, nee, dat klopt. Nou ja, twaalfde plekken voor het Tsunoda, dat is uh, best wel aardig. Maar ja, als we nou ja. even kijken naar de, de tijden uh, die gereden zijn en uh, ja, we vergelijken dat met uh, de eerste drie uh, vrije trainingen... ...dan zien we dat ze toch wel een stukje dichter bij elkaar zitten allemaal. Ja, hè? In plaats van die dat... seconde die tussen nummer 1 en die nummer 3 zat. Ja, maar dat is altijd, dat loop ik altijd te zeggen in kwalificatietrim. Zijn die auto's zo uh, bijna gelijk? Dat, dat we in principe, en zeker, het is natuurlijk maar een heel kort baantje, vergis je niet, ten opzichte van een hoop andere circuits in de kalender uh, En een vrij snelbaan, dan zitten die verschillen, worden ook steeds kleiner, kleiner, kleiner. Maar dan is er een verschil van 2-3 tiende ook in één keer, weer, zeg maar, een paar kilometer, zo moet je zien op de weg. Dus uh, het lijkt dat het heel dicht bij elkaar zit. Uh, maar het had eigenlijk nog iets nog dichter op elkaar moeten zitten. Kijk, wat er in de vrije training gebeurt, moet je nooit naar kijken. Die rijdt met een volle tank, die heeft een uh, heel kleine tank, die heeft die banden, die heeft die banden. Die zijn dit uit uittesten, dat uit het uittesten. Ik kijk dat nooit zo naar. Ik kijk alleen maar of het team lekker in zijn vel zit. Maar kwalificatie, daar moet het echt gaan gebeuren. En ja, we zijn eerlijk, Max staat er wel weer bij. Met een auto die het gewoon niet doet. Simpel. Nee, zeker weten. Nou ja, gisteren was ik natuurlijk uh, daar bij die Tassan uh, bocht. En toen heeft Max nog eventjes gedacht van, nou, ik zet die auto vlak voor Robs neus. Even in de greenbak zeg maar, aan het eind van de ja, eerste vrije training. Dat, dat was voor de fans. Dat was voor de fans klaar. Ja, daarna nou, zo, zo beleefden wij dat ook hoor. Ieder, nou, ik zal je daar eerlijke verhalen over vertellen. Van uh, Max moest natuurlijk weer uh, richting Pitstraat uh, over de baan heen lopen. En uh, ja, toen ja, iedereen natuurlijk juichen en uh, klappen voor, uh, voor Max, terwijl hij in de greenbak uh, terechtgekomen was. <tie> ja, ja. Maar je zag hem heel klein worden. Hij dorst eigenlijk bijna niet te kijken naar het publiek. Was een verlegen jongetje, liep hij heel snel uh, richting de pitstraat. En toen hij in de pits was, uh, toen uh, stak hij nog even een handje op naar het uh, publiek. Ja, mooi hè. Maar 24 wereldkampioen, jongens, die mag ook foutjes maken, klaar. <laughs> Zeker, maar hij, hij is niet meer gewend. Ja, dit, dit was ook wel, uh, ja, ik, ik kan niet zeggen domme fout, maar ik had wel zoiets wat die aan het doen. <laughs> ja toch? Het is maar, uh, dit maar even, gewoon, uh, even gewoon kijken of je auto goed van de lijn komt. Maar uh, hoe laat kan remmen, maar dit was duidelijk te laat. Ja, wat, wat ik uh, uh, zag, uh, en ik weet niet of dat altijd zo is uh, bij die uh, remmen... ...maar die uh, remmen van Max die hebben het zwaar te gekregen, want ik zag echt een... Uh, ...op een gegeven moment, daar schrok ik eigenlijk van, dat was echt voor mijn neus een rode vuurbol uh, op, uh, op de baan. Maar dat uh, was toen Max uh, ja, met zijn remmen bezig was, uh, zeg maar. Ja. ja, mooi hè. Ja, ja maar die groeien, die groeien zo op, die remmen, bij, bij, bij echt heel laat remmen. Ja, ik weet niet wat die wat, wat fout ging. Misschien waren de remmen weer iets te veel afgekoeld, hè. Want hij heeft een uitlooprondje gedaan. Is daar toen en start gemaakt en als die remmen maar even niet in hun window zitten van, uh, zeg maar, de, de, ja, de hoeveel warmte die ze moeten hebben. Ja, dan schiet je gewoon rechtdoor. Klaar. Ja. Uh, en dat gebeurt even. En gelukkig niet al te veel uh, schade, geloof ik. Ze hebben het allemaal kunnen oplossen. Dus, uh, uh, uh, uh, uh, uh, laten we zo zeggen. Het was geen strolletje. <lacht> nee, ophouden. zeker niet. <laughs> zeker niet. En Albonne uh, uh, later ook nog uh, moest een beetje op dezelfde plek uh, nog uh, de tas bocht ingevlogen. Dus, uh, yeah. Ja. ja, maar die tassenbocht is ook geen makkelijke. Hè? En, en tegenwoordig is hij zeker met dat grote gebouw en die muren helemaal blind. Vroeger kon je dat tassenbocht kon je een beetje aankijken toen er nog helemaal niks stond. kon je jezelf een beetje oriënteren met die bocht. Nou, is het is gewoon een hele blinde bocht geworden. Want je hebt geen idee waar je heen gaat en waar je uitkomt nee. als je erin en uit gaat. Dus uh, dat is voor die rijders ook best wel uh, heel anders. en uh, ja, We gaan nu Q2 in. Ik ben heel erg benieuwd hoe. Uh, hoe, de, uh, hoe ja, eigenlijk voornamelijk hoe snel. Uh, McLaren gaat laten zien wij wij in 1-8 rijden. Maar, uh, dat gaat gewoon gebeuren natuurlijk. Hey, zullen we nog heel even de stand uh, noemen van Q1? Uh, heb jij hem voor je neus? Ja, Ik heb hem. ja. De, <laughs> ja. de twee McLarens uh, op de eerste en tweede plaats. Piastri 1 en dan inderdaad Russell, Max 4, maar dan jouw naamgenoot, Liam Lawson, nummer 5. Ja, Kijk, ja, waar komt dat... ja, hij? Is gister, hij is gisteravond uit eten geweest met me. En uh, daar heb ik hem gezegd hoe hij moest doen. Kijk, maar... nou, <laughs> Kijk het, we, het werkt, erin het, het werkt. Zeker. Dat werkt gewoon. Nou, voor de, de, de mee, voor de rest hebben we Albon op nummer 6. Williams, ook wel ja. een soort van verrassend. En Gasly ja. Alpine op nummer 8. Um, nou, en dan gaan we even naar de laatste vijf die er dan nu uit liggen: dat is de Alpine van Colapinto. En Hulkenberg de Sauber van Hulkenberg, dan Ocon, de Haas van Ocon... en de Haas van Berman, dus alle tweede hazen liggen eruit. En natuurlijk Strol ligt er ook uit. En het verschil tussen de eerste en de laatste is toch maar één seconde. Dus dat is toch wel heel snel. Ja, het is heel dicht, heel dicht op elkaar op dit korte baantje. En ik verwacht dadelijk nu in deze tweede kwalificatie... dat de tijden nog dichter bij elkaar gaan komen. zij. Terzij... Uh, heel eerlijk, McLaren gewoon echt gas gaat geven. Want ik heb het gevoel dat ze nog niet alles hebben laten zien. Zeker als je in de vrije training zag hoe, hoe ver ze van de rest af waren. Mm -hmm. Nou, ik ben heel dus, benieuwd hoe het zo meteen gaat. De Q2 is inmiddels uh, van start gegaan en zo meteen komen we bij je terug, uh, Rendel. Dankjewel, hè? Oké. Okay. Oké, okay, tot, tot zo. Geniet uh, lekker van Q2. Gaat komen. <laughs> Inside, but you're just so hard to read I wanna look in your eyes and see the meaning of life But you're still alive every night Hier is al voor 21 graden op dit moment uh, de temperatuur van de lucht. En dan gaan we naar de baantemperatuur kijken van het circuit. Die is momenteel 34 graden. En er waait een uh, matige zuidwestverwind. Q2, daar zitten we in. Nog een kleine 9 minuten te gaan. Er zijn vier tijden neergezet. Max verstappen op de eerste plek. Uh, daarna hebben we Antonelli op P2. Russell op P3. Leclerc P4. En Hamilton P5. De rest van de rijders moeten nog een tijd gaan neerzetten. Hebben wij ondertussen even tijd om de evenementjes door te nemen? Ja, we beginnen even met de Open Monumentendagen. Die zijn over twee weken op 13 en 14 september. Dan openen duizenden monumenten in Nederland weer gratis hun deuren... voor het grote publiek tijdens de Vriendenlotterij Open Monumentendag. Iedereen is van harte welkom om tijdens het weekend een kijkje te nemen... aan een van de prachtige monumenten die zijn opengesteld... Er is in het hele land van alles te zien en te beleven... zowel voor jong als voor oud. Tijdens de Open Monumentendag openen allerlei soorten monumenten hun deuren voor het publiek. Dit kunnen kastelen, kerken, molens, herenhuizen, industriële gebouwen... en andere historische locaties zijn. Elk monument heeft vaak zijn eigen unieke geschiedenis... en kenmerken die bezoekers kunnen verkennen. Op de website van de Open Monumentendag staat een uitgebreid overzicht van alle locaties. De dagen zijn dus een unieke kans voor mensen van alle leeftijden... om verbinding te maken met hun lokale geschiedenis en cultureel erfgoed. En om te genieten van de schoonheid en betekenis van monumenten... die een weerspiegeling zijn van de tijd en cultuur waarin ze zijn gebouwd. Oké. Okay. Nou, zullen we er nog eentje? Komen? Ja, er is nog bij. We hebben nog het racefestival op het Gasthuisplein... Uh, dit weekend uh, is het een, uh, veel muziek en gezelligheid. Tijdens het uh, Zandvoort Racefestival 2025 bruist het Gasthuisplein drie dagen lang van muziek, live, viewing en gezelligheid. Het plein is dagelijks open van 12 tot 12, 12 s middags tot 12 s avonds, met gratis toegang. Bezoekers kunnen plaatsnemen op de aanwezige zitplaatsen en genieten van eten en drinken, terwijl ze de race volgen op twee grote schermen. Zaterdag. Uh, dus dat is vandaag begint met de warming-up show en live viewing van de kwalificaties. coverband van Castle Live en DJ Marco de Goer verzorgen de muzikale omlijsting. Morgen, race day, is er weer een warming-up show met Alex Nelissen en Party DJ Way of W, dat weet ik niet. Uh, daarna kunnen bezoekers de Dutch Grand Prix 2025 live volgen met een afterparty door Party DJ Way... Roy Oosterwegel, KM en Kaffebent Roy Meijer. Ah, kijk, dat uh, wordt uh, leuk daar op het gastensplein. En ook leuk dat je gewoon op een heel groot scherm uh, live de race uh, kan volgen morgen. En uiteraard op dit moment de kwalificatie waar we middenin zitten met de Q2. Nou, ze dadelijk horen we daar meer over. En dan gaan we weer uh, bellen met Rendel Loos. Maar eerst gaan we even weer wat muziek voor je draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. En een van die platen die ik gedraai is aangevraagd door onze eigen Jaap Koper. Inderdaad, een hele goede plaat om op een race day te draaien. Yellow, hier is de race. Billy McCluskey van Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconden naar de start van the 31 st Parmeer race on een Hudson Wat een race, eh, geweldig. Nou, momenteel uh, in de Q2, spanning alom. En daarover gaan we zo dadelijk uh, weer praten met uh, onze eigen Randall Lawson. Nou, toen ik de race uh, draaide, dacht ik in één keer ook aan deze plaats. De uh, Gibson Brothers zijn dit met uh, Cuba. 4 live uh, de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen. Hier op het uh, mooie circuit van uh, Zandpoort. Waar het altijd gezellig is met de Orange Army en uh, alles wat er omheen uh, ook uh, gebeurt. En we gaan weer naar onze pit reporter uh, Rennel Lawson. Wat de Q2 is inmiddels voorbij, Rennel. Nee, nog niet. We zijn nog bezig. Bijna, bijna, bijna. Bijna, ja. Bijna, bijna, bijna, bijna. Maar jongens, uh, ja, en dan gebeuren er toch weer op het laatste moment... ...toch weer dingen die we echt niet zouden verwachten. Een Lawson die voor hartjaar komt... En eh, uh, een losse die er nog bij zit. Waardoor? Ja, het is weer zo. T's eruit ligt jongens. Nee hè? De daar eruit. daaruit. Ja, op de twaalfde plaats. En hij, hij lag op een gegeven moment achtste Rendel. Dachten ja, we, nou ja, dat gaat ja. lekker, maar. En dan zie, je, dan zie je hoe het op een gegeven moment toch in die laatste paar seconden van zijn training helemaal fout gaat lopen. En ja jongens, uh, Kimi Antonelli, hè, ons grote talent ligt eruit op een elfde plek. Tsunoda, twaalf eruit, Bortoletto, 13 eruit, veertiende Castley eruit en vijftiende Albon. En die had ik eigenlijk wel verwacht dat die wel in die top 10 zou komen. Ja, inderdaad. Dus uh, nou, Niet gelukt dus ook uh, voor Albon niet, maar wel nee. voor uh, de, bij de racing bulls. En dat is toch wel ja. uniek weer hè? Ja, weer niet. Die zit er toch uh, op een of andere manier helemaal top bij. Dus dat is heel erg lekker. Ja, uh, uh, span uh, ja Ik vind uh, het nu toch best wel een redelijk spannende kwaliteit, wat we inderdaad ook door jullie werd gezegd. Het zit best wel heel erg dicht op elkaar. En uh, een klein foutje. En uh, je staat opeens uh, gewoon uh, zoals Alonso, zo, gewoon uh, ja, 15, uh, jammer joh. <laughs> ja, ja, helaas. Niet gelukt. Niet gelukt. Dus uh, we gaan daar een, een Q1 tegemoet, die heel spannend gaat worden. Voornamelijk natuurlijk uh, tussen, uh, ja, uiteindelijk wel Oscar Piastri en uh, Lando Norris. Want dat uh, dan zat daar 9000, ze zat er nu tussen, dat gaat helemaal nergens over. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd dadelijk. Ja, het lijkt er wel op, Nee, ja, Max Verschappen heeft uh, ja. iets van 2 uh, twee, uh, twee tienden op, uh, op de heer, hè? Ja, maar ja, we, we, hey, Max weet we, in feite bij kwalificaties, uh, elke Q1, Q2... Uh, hij, hij verbetert zich altijd. Ja, dus, dat, uh, dat is wel mooi om te zien. Uh. We, hebben, we hebben het over, hè. Twee tienden. We hebben het maar over twee tienden. Ja, als je je ogen dichtknippert, ben, ben je er al voorbij. Dus uh, laten we het zo zeggen, laten we hopen dat hij even zo'n rondje heeft. Dat je echt weer de Magic uh, Max ziet en dat iedereen op die tribune helemaal uit zijn plaat kan gaan in het zonnetje. Ja, dat denk ik ook. En uh, ja, die tijden zitten echt heel dicht bij elkaar. Als ze nou die 15 rijders van zojuist uh, nemen... Dan zien we ja. dat tussen de nummer 1 en de nummer 15 uh, iets meer de 17e van een seconde zitten Dat is toch niet normaal. Nee, dat is helemaal niet normaal. Dat gaat ook helemaal ergens over. Maar, uh, vroeger, zat, vroeger zat er tien seconden tussen, maar het gaat helemaal ergens over. Nu. En uh, dus je kan zien hoe close die Formule 1 bij elkaar gekomen is. En daarom vind ik het ook echt zo verschrikkelijk jammer dat er volgend jaar zo'n grote verandering gaat komen. Want de Formule 1 is nog nooit zo dicht bij elkaar geweest als nu. En, uh, en dan ga je, er, eindelijk ga je daar weer een steek door trekken. We gaan helemaal opnieuw beginnen. Helaas ja, jammer. Jammer. Mendel. <coughs> uh, Um, een uh, gewetensvraagje, stel nou dat uh, Men Tsunoda de racing bull aanbiedt ja. en, en dat hij vanaf volgende week in de racing bull mag racen, wat denk je dat hij ja. zegt? Ja, maar ik zou niet weten wie nog in de Bull wil zitten. Lozen zit ja, er niet, maar nee, okay. denk je ook niet. Pakaturen? <laughs> dus uh, ja, wie, wie gaat erin zitten? Dus ze kunnen niet gaan wisselen, want Losen zou uh, absoluut zeggen... ...nou, dat heb ik al meegemaakt, dat doe ik niet nog een keer. Uh, uh, dat is een einde carrière. Uh, en dat Hacha, die heeft natuurlijk gezien wat er allemaal gebeurd is. Die heeft er ook allemaal geen zin in. Maar zou Tsunoda willen? Uh, ja, ja, ik denk het niet. Nee, ik denk Tsunoda nu, de zegt, ik wil bij die team door. We uh, weten natuurlijk ook helemaal niet wat voor contractonderhandelingen er volgend jaar zijn. Uh, met, met hem. Uh, maar uh, dit doet wel pijn, hè? Het, het gaat natuurlijk wel die, die, die verschillen zijn niet zo heel groot. Maar het doet gewoon pijn dat jouw teamgenoot gewoon doorgaat en jij niet. Dat doet gewoon heel veel pijn. Ja, en, uh, ja dat is uh, gewoon helemaal niet lekker uh, voor uh, Tsunoda. We hadden er ook nee. meer van hem verwacht hè, in die Red Bull. Dus, uh, en het team waarschijnlijk ook. Dus uh, ja, het is nog helemaal niet zeker dat we hem uh, volgend jaar ook weer als tweede rijder zien. Nee, dat, uh, we, we hebben die, geen idee wat er gaat gebeuren. Uh, als je gaat kijken naar de teams, staat er nog heel veel open. Heel veel teams, hè. we weten helemaal niet uh, of bijvoorbeeld een uh, Lewis Hamilton uh, eind van het jaar zegt... nou jongens, ik heb gezien, uh, dit was het niet meer, ik stop ermee. Nou, dan gaat er op een gegeven moment, ga je vertellen, dan gaat er een hele grote uh, wisselverwerking in dat uh, pad gebeuren. Uh, <laughs> we, we gaan het zien, ik heb geen idee. Ja, nou ja, ik weet inderdaad dat Hamilton uh, wel zoiets tegen Ferrari heeft gezegd. Of we gaan de boel nu omgooien en uh, we gaan het uh, eventjes beter doen. En anders uh, ben ik er volgend jaar uh, niet meer bij uh, voor jullie. Nou, zoals het nu gaat met, uh, met Hamilton, gaat hij absoluut niet door. Nee, dus, maar ja, uh... toch de vierde plek nu. Dus ja... Ja, dus hij kan het wel, die oude man. Hij kan het, het wel. Hij is wel weer even voor Leclerc natuurlijk, die op de vijfde plek ja. uh, zit. Ik zit trouwens nu net even te kijken. Ik zie een toenode weglopen met zijn koppie. Nou, die zit dan net niet tussen zijn knieën. Nee, dat, dat we begrijpen we ook. Nee, in ieder geval. Uh, yeah. Doe jij even rustig aan, want ik hoor je flinke. Uh, hoest ja. dat opgelopen, waarschijnlijk? Uh, Beterschap. <coughs> ik ben twee dagen ziek geweest. Dus oh, oké, oké, oké. We dus gaan je zo uh, meteen voor uh, de Q3 aan het begin van het uh, derde uur uh, weer uh, spreken, Rendel. Dankjewel voor dit moment. Okay. Dankjewel, wel. Oh. Oké, okay. hoi. You're I'm addicted to your body We zelf vanavond afzitten zitten, gezellig op een uh, Zandvoorts op het uh, strand. En dan een uh, ondergaand zonnetje uh, wat we vast en zeker vanavond gaan krijgen. En dit soort muziek wat dan uit de boxen komt van je eigen gezin, de ZFM natuurlijk, op het strand. Ik ben voor. Jij bent voor, ik ook. <laughs> ik doe het ervoor. Jij hebt weer een nieuwtje voor ons. Ja, uh. ik heb een strandnieuwtje. Zandvoort zet een belangrijke stap richting een en gezonde strand. Met ingang van het komende zomerseizoen start de gemeente een proef met een rookvrije zone op het strand. Het initiatief komt van GroenLinks, Zandvoort... en werd met brede steun in de gemeenteraad aangenomen. De rookvrije zone moet het roken op het strand actief opmoedigen... en bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid sigarettenpeuken in de natuur. De exacte locatie van de zone wordt nog in overleg met strandondernemers bepaald. We willen vooral een alternatief bieden aan mensen die niet in de rook willen zitten... en tegelijkertijd het strand schoner houden. Op dus fractievoorzitter Karim el -Gabali. De proef wordt niet gehandhaafd met boetes... maar richt zich op de bewustzijn en gedragsverandering. Positieve ervaringen uit Scheveningen en Noordwijken laten zien... dat dergelijke maatregelen zonder handhaving goed werken. Als de proef succesvol blijkt... bijvoorbeeld door een zichtbare afname van peuken op het strand... wordt gekeken naar uitbreiding naar andere delen van de kust. Waarschijnlijk... Vooral ook in Zandvoort, schat ik in. Met deze stap wil Zandvoort zijn ambitie onderstrepen... om het milieu te beschermen... en de leefomgeving voor inwoners en bezoekers te verbeteren. Ja, je zou maar roker zijn. Hè? Dan wordt het uh, steeds moeilijker om een uh, lekkere sigaret of een shaggy uh, op de, te steken. Ook in Zandvoort dus met een rookvrije strand. Nou, ja, op het uh, circuit merk je het ook. Hè? Gewoon is uh, in principe ook uh, rookvrij. Al gebeurt het wel eens uh, af en toe op een plekje dat er even... Uh, een sigaret uh, uh, opgestoken werd door uh, de ene en genen die daar uh, aanwezig waren... maar over het algemeen rookvrij. Hmm. En dat is toch uh, voor de mensen die niet, niet roken wel weer lekker. Hey, en als jij nou de keuze had, waar zou je dan naartoe gaan? Wel of uh, niet rookvrij? Maakt me helemaal niks uit. Oh. Nee. Ik rook zelf niet, dus uh, mij maakt het niet uit. Oh nee, ik zou echt wel een, echt een enorme voorkeur hebben voor rookvrij. Ja. Ja, ik okay. Weet je, het punt is, als er iemand vijf uh, meter van je af zit te roken, een beetje in de wind, dan stinkt dat zo ongelooflijk. Ja, ja. Dan ik er echt last van. Nou ja, last. Niet last dat ik denk, oh god, uh, ik kan geen adem meer halen, maar wel uh, dat ik denk van, uh, echt zo vies. Nou, misschien hebben ze het voor jou gedaan, dat rookvrij is ja, uh, Nou, ik... mooi, Richard. Hé, hey, we gaan nog even kijken naar de Q3, want die is inmiddels op het uh, circuit uh, van start gegaan. En uh, ja, er zijn nog verder uh, geen tijden gezet nog 7,5 minuten te gaan in uh, die uh, Q3. Die we uiteraard ook voor je in de gaten houden. En uh, zometeen praten we in het uh, begin van het derde gedeelte van uh, de show Zandvoort op zaterdag. Weer met de pit reporter Randall Olsen over hoe dat allemaal verlopen is. En dan willen we natuurlijk weten wie zijn 1, 2 en 3 geworden. Wie gaat er morgen vanaf Paul van starten hier op het uh, mooie circuit in Zandvoort. Ondertussen nog even een tweetal lekkere platen. En dan zijn we zo weer bij terug. Tot zo! Dan meteen naar het nieuws weer. weer, 4 uur, 4 uur. Veel meer over de Q3 van de kwalificatie. En uh, ja, daar gaan we met Rendel over uh, praten. We kan wel vast uh, wat verklappen op dit moment. Piastri op P1, Norris P2, Verstappen P3, Russell 4, Hamilton 5. En Leclerc vinden we op de zesde plek. Nou, hoe uh, doen de ook? Nou, uh, had je op nummer 7. Uh, Alonso, achtste plek. En dan hebben we Sainz in de Williams, ook knap trouwens. Uh, negende plek op dit moment. En de tiende plaats is er voor de naamgenoot van Randall Lawson. We hebben het over Liam Lawson. Zometeen dus daar veel meer over in het volgende uur. We zijn even uitgelaunched, maar nog niet uitgezomerd. Want deze heb ik ook nog gevonden in de, de CD-koffer. Tot zometeen. I'm